Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Ja, in handen, zegt een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP. Hij bezocht delen van de stad die eerder in handen waren van aanhangers van kolonel Gaddafi. De opstandelingen hebben de afgelopen dagen hevig gevochten om de controle over Savia. De stad ligt op 30 kilometer van de hoofdstad Tripoli, het laatste bolwerk van Gaddafi. Gisteren claimen ze ook de stad Brega te hebben veroverd. Er werd al weken om de belangrijke oliestad gevochten. In Iran zijn twee Amerikaanse mannen veroordeeld tot acht jaar cel. Volgens hun rechtbank in Teheran zijn ze schuldig aan spionage... en zijn ze illegaal het land binnengekomen. De twee Amerikanen ontkennen dat ze spionnen zijn. Ze waren in de zomer van 2009 samen met een vrouw aan het wandelen in Irak. Ze waren bij een waterval geweest... en hadden niet door dat ze de grens met Iran overstaken. Daar werden ze opgepakt door grenswachten. De Amerikaanse vrouw mocht Iran vorig jaar verlaten... vanwege haar slechte gezondheid... Ze moesten een half miljoen dollar borg betalen. De twee mannen zijn nu dus veroordeeld tot acht jaar cel. In het dorp Harksteden bij Groningen hebben drie jongens veertien graven vernield. Een bezoeker van de begraafplaats betrapte de pubers op hete daad. Hij kon een jongen van 16 pakken en overdragen aan de politie. Een tweede dader werd korte tijd later door de vader bij de Groningse politie aangegeven. Na de derde grafschenner wordt nog gezocht. De politie heeft nog geen idee waarom de drie tieners de graven in Harksteden hebben vernield.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 In de Randstad vielen op de A13 de Rotterdam-Den Haag voor Delft-Zuid 3. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda voor knooppunt de Bresseplein 2 kilometer. A20 gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Goorkem voor knooppunt Lunette 3. Op de A28 Amersfoort-Utrecht 4 kilometer voor knooppunt Rijnsweert. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 journey, one direction, reaching high, the feeling of the spirit.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 Van de derde laatste uur van Zalford op zaterdag Met een disco classic van Cool and The Gang Door de Straight Ahead ZFM Voor Zandvoort en de regio en uh, dankjewel voor uw goede data, Albert-Jan. Ja, dat uh, spreekt voor zich. Ja. Maar goed, dan hebben we het straks nog wel even over oh. het werk overleg. Oké, okay, dat is goed. Goed. Uh, luisteraars, de laatste uur is alweer aangebroken. En uh, zoals u van ons gewend bent, uh, kunt u natuurlijk al rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week tegemoet zien. We hebben nog wat uh, kort berichtjes uit uh, Zandvoort. We hebben nog wat uh, sportberichten en we hebben nog wat evenementenberichten. Dus genoeg reden om pen en papier bij de hand te houden, want uh, we zijn nog aan de evenementen nog niet af. Oh, nog steeds niet. Nog steeds gaan We gaan gewoon door. Nou, lekker hè, al die evenementen in Zandvoort. Ja. Er gebeurt van alles en genoeg te doen en voor alles en iedereen is er wat wil. You funk. Wat wil je zien? Zo. Zo. You okay? To swing it. Okay. Jazz. Ooh, jazz. Say boy, what you doing around my jazz? I'm playing jazz man. Yeah. You found the funk. Play jazz. Now you have to swing it. You got the funk. Swing swing, rub it up, Yeah rub it, it up. Now that you've found the funk, you'll have to swing, rub it, it up, rub it, up, rub it, up, The to the jazz, of the battery, the battery, the the the the the the the battery, the from around my house, big man. understand? I seen your task before. Corrupting my horns. Stay away from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 Het was donker, ik was helemaal alleen. Toen de film was afgelopen, ging ik nergens heen. Ik sta de naar de televisie, je hoofd gespiegeld in de etalage uit. Je zit op mijn schouders en je vroeg me: Ga je vanavond met me uit?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 En je kreeg maar niet genoeg van mij Je valt me bijna op Geweldig vond je mij Je hield van me Je hunkerde Je smeekte Je smachtte Kwelde Dweilde Gilde Je Net als in de film Ik wil het Net als in de film Net als in de film Ik wil het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 Dat heb ik ook wel eens. Als als de de de film. Film. Ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Lekkere nederpops op deze zaterdagmiddag. De door de muziek van Toontje Lager. En natuurlijk, een beter bruggetje konden we ook niet hebben, maar dat kon jij natuurlijk weer niet weten. Want uh, net als in de film, uh, want de filmclub gaat namelijk wel door in Zandvoort. Ondanks de sluiting van de bioscoop in Circus Zandvoort voor onbepaalde tijd, zal de filmclub Simon van Kolm gewoon doorgaan. Op 7 september gaat het de 17e seizoen van start... en organisator Thijs Okkersen hoopt een voortzetting te maken... met het vertonen van waardevolle nieuwe films. De projectie gebeurt alleen niet langer via rollend celluloid... maar via dvd's en een beamer. De kwaliteit van de film staat voorop. De manier waarop is van een andere orde, zegt Okkersen... die wederom de door hem gekozen films van een persoonlijke inleiding zal voorzien. Nou, is dat prachtig? Dus filmclub Simon van Kolom blijft gaat door. En we zullen tegen die tijd wel melden welke film er gaat draaien. Helemaal goed nieuws Albert-Jan. Ja. Dat dacht ik ook. Hier is Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight.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 Dat was hem, Jocelyn Brown uit de jaren 80 in Samba, die Sky. Wat een consternatie hier op het he? Ja, niet te geloven. Joh. Maar daar lezen we volgende week wel in Zandvoort. Waarschijnlijk. Dat ze zeker weten. Goed, uh, we hadden het er vorige week al even over. Uh, vorig jaar was het, het Garnalenpellen via Café Ooster. was natuurlijk een groot succes. En het kon natuurlijk niet uitblijven, want vanzelfsprekend krijgt het kampioenschap Garnalenpellen een vervolg. Het Open Zandvoortskampioenschap eh, Granalen Pellen, is immers het afgelopen seizoen nog genomineerd als evenement van het jaar. Dit jaar wordt dit spektakel zelfs uitgebreid. Want waar we vorig jaar nog mensen afgezegd moesten worden, simpelweg omdat er geen plaats voor hen was in de sfeervolle maar kleine Café Oomstee, dit jaar worden er voorrondes gehouden zodat iedereen de kans krijgt om zich kampioen van Zandvoort te kunnen noemen. Ton Ariensen van Café Oomstee, Huig Molenaar van Strandpaviljoen Talassa en vele vrijwilligers waaronder de vrienden van Oomstee hebben de handen wederzegd. Geslagen ...om het succes van afgelopen jaar te herhalen. De twee voorrondes worden gehouden bij Talassa op het strand... ...en de finale is zaterdag 29 oktober in het café Oomstee. Men kan zich inschrijven voor 17 september, eerste ronde... ...of 1 oktober, tweede ronde. Aanmelden vijf dagen voor deze beide data. De avonden beginnen om 5 uur. Inschrijving kan op het strand bij Talassa... Aan de zeestad bij Café Oomstee. Of men kan een mailtje sturen naar vrienden van hotmail.com. Onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mail, adres en op welke datum men deel wenst te nemen. Niet deelnemen, maar de gezelligheid meemaken en kijken naar dit spektakel kan natuurlijk uiteraard ook. Iedereen is van harte welkom. Helemaal geweldig dat ze daar weer mee doorgaan, ja, Damon. Ja, dat was ook zo'n succes vorig jaar. Zeker dus, wel. Dat kon niet uitblijven. Wie wordt er dit jaar de kampioen? Je gaat worden horen bij CFM. Garnalen Pellering. Garnalen Pellering. We get fout, uh, opzien. Ah nee. Ja, nee, ik uh, bewoog even wat. Ik zat weer aan een knopje waar ik niet aan moest zitten. Oké, okay, we gaan hem nog we een gaan keer we rustig door.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 Het was dus een echte raadje plaatje plaats. Je hoorde Wild Cherry en Play That Funky Music. Over Play That Music gesproken, daar gaat het volgende item over, hè? Ja, en dat, dat, die filler op de achtergrond, die hoort daar natuurlijk helemaal bij. Want morgen over een week, en dan heb ik het over... 28 augustus, de zondag, uh, vindt de confrontatie plaats. De confrontatie, waartussen? De vaste luisteraars die weten het al, want uh, op woensdag tussen 2 en 4 meen ik. Twee en vier, ja. Dan hebben we de 4 nieuwjaren onder leiding van onze mede-presentator Ruud Jansen. Maar die gaat live uh, uh, de confrontatie aan en wel om 4 uur in het Wapen van Zandvoort. Er zullen twee teams worden geformeerd. Eén, de pro Rolling Stones fans. En aan de andere kant de Beatles fans. Het is uh, zondag 28 augustus vanaf 4 uur live in het Wapen van Zandvoort. Dus bent u Beatles fan of Stones fan? ga erheen. Want het wordt natuurlijk een heerlijke Beatle- en middag. En ik heb begrepen dat er veel vinyl gedraaid zal worden. Oké, okay, helemaal leuk. In het Wapen van Zandvoort volgende week zondag... Om 4 uur. Om 4 uur. Nou, ja. ik zal mijn voorkeur alvast een klein beetje geven. Oké. Okay. Verder zeg niks hoor. Hé? Hey. Nee, oké. Okay. Laat me even nadenken. <laughs> Klinkt als de <The> Beatles. <laughs> Klinkt als. <laughs> When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my outer darkness, she is standing right in front of me.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 Though they may be parted, there is still a chance that they will see. voorkeur, of niet? Uh, nou, om het in evenwicht te houden. Okay, okay. Maar dat zal volgende week zondagmiddag om vier uur wel blijken, uh, wie er in de meerderheid zijn. De Stones of the Beatles. It is the evening of the day I sit and watch the children play and see, but not for me, I sit and watch as tears go by. En zo begint de confrontatie al een beetje op deze zaterdagmiddag, Albert-Jan. Ja, Beatles versus The Stones. Volgende week zondag 28. Uh... De 28e onderleiding van onze presentator Ruud Janssen. Wilson. Vanaf 4 uur op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Beetle en R Stones fans, ga erheen. Want het is weer een heerlijke, heerlijke vinyl te beluisteren. En natuurlijk ook die grote quiz. Hè, want daar wordt ook een grote quiz bij gehouden. Goed, nou het ene race evenement is, uh, is er nog niet voorbij. Of het andere kan u alvast weer in de agenda schrijven. Want namelijk op 3 en 4 september op het circuit Park Zandvoort. Trophy of the Dunes. In dat weekend van 3 en 4 september vindt op het circuitpark Zandvoort voor de Trophy of the Junes plaats ook een aantal series uit het Dutch Power Pack komen tijdens dit internationale evenement in actie er zijn diverse raceklasses waaronder natuurlijk uh, de, even kijken de Dutch Formula 4 Championships de Tourwagen Diesel Cup Historic Monoposto's daar verheug ik mezelf, erg, uh, daar verheug ik mezelf heel erg op en uh, dat is op 3 en 4 september maar ja, helaas moeten wij dan weer werken op zaterdagmiddag hè maar wie weet. Uh, kunnen we daar nog even heen? Uh, Racefans, alvast in uw agenda zitten. 3 en 4 september. Trophy of the Junes. Het nummer moet heet schandaal om Lotte, hè, eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Aansluitend op het gedicht van de week. Na, Lotte, wat maken we nu? Waar gaan we nu heen? Die beelden van gestern, die gehen we niet uit de zin. Weißt je nog? Weet u nog? Weißt du noch, wie dein Kleid nach zu viel Parfum roch? Wie das war bei meinem ersten Mal, du mit naschen Schuhen und deinen Schal? Ich den Schirm in meinen linken Hand, als der winterregen Pate stand. Und weißt du noch, in dem doofen Schirm, da war ein Loch. Du hast mich lachend angesehen und mich war's geschehen.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 Dat was weer het gedicht van de week met Albert J. Vos. Heb jij ook een gedicht voor CFM? Laat het ons dan weten. Stuur hem naar redactie at sandvoortnl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 Dat was hem alweer in de laatste plaat wat betreft deze uitzending van Sofort op zaterdag. Je hoorde Olivia Newton John en Fizzical. Ja, en nog één berichtje en dat betreft onze wiel wielersportvrienden. We dachten na de Tour de France is er niks meer. Nou, neemt u maar van mij aan, er is nog veel meer. Want vandaag is namelijk de Ronde van Spanje begonnen. En de Ronde van Spanje keert na 33 jaar weer terug naar het Baskenland, de Vuelta, die vanmiddag begint in Benidorm. Het gebied dat via de ETA een halve eeuw lang met geweld streekt. Voor afschaffing van Spanje. De laatste grote ro uh, ronde van het seizoen staat in het teken van een vernieuwde eenheid. Die werd geboren nadat Spanje in Zuid-Afrika de wereldtitel veroverde. Naast de terugkeer naar het Baskenland moet het hoogtepunt van deze Vuelta de beklimming van de Alto de. en ook worden moeilijk. Langrilu worden. Uh, dus de vijftiende etappe. Me, het is uh, met een gemiddelde stijgingspercentage van 10,1% een van de meest gevreesde bergbeklimmen in de wielersport. De laatste 6 kilometer is zelfs 13,1% gemiddeld. Met een piek van maar liefst 23,6%. Vandaag dus uh, de tijdrit uh, Benidorm Benidorm. En u kunt het uh, van maandag elke dag volgen, live volgen, via België 1. Ja, ja België 1. De Belgen, Bel het, de Belgen doen het wel. Dus als u van de uh, Spaanse... Ja, dit is een prachtige beelden natuurlijk weer. Vanuit helikopters, schitterend en zo vliegt nu over Spanje heen. De Vuelta is vanmiddag begonnen in Benidorm. Abitjan, dat was het weer. Samvoort op zaterdag. Dat was het weer. Dat was het weer. Tot de volgende keer. En tot volgende week. Dan zijn we er weer tussen 2 en 5 uur. Bedankt voor het luisteren. Ja. En maak er een hele toppe zaterdagavond van. Tot volgende week. Tot Dag. volgende week. Things in They can really make you made. things just make you swear and curse.